voor spoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Lotte met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten zijn dit jaar 41 massamoorden gepleegd. Blijkt uit een telling van Amerikaanse media. Dat is het hoogste aantal sinds de eerste tellingen in de jaren 70. Daarbij is gekeken naar massamoorden met vier of meer doden. Het geweld kostte dit jaar aan in totaal 211 mensen het leven. In de meeste gevallen gebruikte de dader een vuurwapen, maar ook messen en bijlen werden gebruikt. Het dodentaal van de aanslag met een vrachtautobom in de Somalische hoofdstad Mogadishu loopt tegen de 100, melden Somalische autoriteiten. In ziekenhuizen liggen nog tientallen gewonden. De bom in de truck ontplofte vanochtend bij een controlepost. De meeste slachtoffers waren studenten en leerlingen die met de bus op weg waren naar school. Op twee plekken in Nederland is een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk ontdekt. In ochtend vond de politie een vrachtwagentrailer vol met vuurwerk. Het ging om 4300 kilo. De oplegger stond geparkeerd op een bedrijventerrein. Twee mannen van 18 en 19 uit Brabant zijn aangehouden. En in Hendrik Ido Ambacht werd 2500 kilo vuurwerk gevonden. Dat lag opgeslagen in een container. Ook daar zijn twee mannen gearresteerd. De ambtenaren hebben er tien jaar aan gewerkt met een papierwinkel van 2,5 kilo als resultaat. De aanvraag om de nieuwe Hollandse waterlinie op de werelderfgoedlijst van UNESCO te krijgen is nu eindelijk officieel ingediend. De waterlinie is een rij forten, vestingen en sluizen, dwars door Midden- en Zuid-Nederland. Bedoeld om gebieden onder water te zetten om de vijand op afstand te houden. Een plek op de werelderfgoedlijst betekent meer aanzien, meer toerisme en dus ook meer geld. En het weer, de temperatuur daalt snel vanavond. In het binnenland gaat het licht vriezen. Lokaal kans op een mistbank. Morgen droog en vrij zonnig bij 4 of 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersamdienst. Verkeersamdienst. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog altijd file bij Amsterdam op de ring oost van de stad richting Zaanstad. Net na de Zeeburgertunnel is daar een ongeluk gebeurd. Vertraging is nog 10 minuten en er zijn nog twee rijstroken dicht.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 Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Live vanuit een heel gezellig en druk Noble Tree Café aan, uh, aan het Raadhuisplein bij de IJsbaan. We zijn er nog te gast tot aan vijf uur vanmiddag. En wat gaan we in het derde en laatste uur allemaal nog doen Albert-Jan? Uh, nou we hebben nog een vol programma, uit de derde uur luisteraars en schaatsers onder ons. Uh, natuurlijk over een tweetal platen uh, het eind van het jaaroverzicht 2019. We hebben nog november en december van vorig jaar te gaan. En daarna hebben we de uh, Road to uh, the Grand Prix van Zandvoort. Ja, ik ben heel benieuwd. Uh, we hebben even wat up-to-date informatie over de stand van zaken en over de dingen die nog moeten gebeuren. En uh, hoe u dat uh, het beste kan volgen. Uh, dat uh, allemaal in de Road to the Dutch GP Heineken Zandvoort, om het zo maar eens te zeggen. Half vijf uh, traditioneel het uh, dieren van de week. Nou, We hadden Luna, die had, uh, hadden we al een aantal keren in de uitzending gehad. Nou, die is eindelijk gelukkig ook gereserveerd. Dus die heeft zo goed als een thuis. Dus we zijn door de honden heen, maar er zitten nog een heleboel katten. En ka uh, katers en poezen, om het zo maar eens te zeggen. En uh, dus wij gaan om half vijf even het dier van de week doen. En die luistert de, deze kater luistert naar de naam Zorro. En uh, inmiddels al aangeschoven. En uh, tussen half vijf en vijf uur. Want uh, met het oog op het gedicht van het jaar kan ik wel zeggen om uh, kwart voor vijf. De honneurs worden waargenomen door uh, onze uh, huisdichter, schrijver. Uh, ja, en wat, uh, wat die allemaal meer is. Uh... En bij iedereen bekend. Marco de is inmiddels aangeschoven. En na half vijf gaan we even praten over de stand van zaken. En dat leidt uiteindelijk tot het gedicht van het jaar. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook de komende uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. Live vanuit Noble Tree. Dankjewel Albert-Jan voor deze duidelijke agenda voor uur drie. We krijgen het gezellig druk. Ja, dus blijf luisteren naar de Salfords Radio. We vinden het leuk dat jij erbij bent. Of in het centrum van Zandvoort bij de ijsbaan of thuis bij de radio. Hou hem aan, want we hebben nu een gouden oude voor je. Hier zijn de Dolly Dots. Klee even lekker mee met deze van de Dolly Dots zodelijk november en december in het maandoverzicht. S Gut the brown eyes, caramel thighs, long hair no wing wing, hey.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 stop angels sing Jump in that water, be free Come and in the water, be me. Jump in that water, be free Come and in the water, be me. Flawless diamonds In a green field, we open a silence to the sun's rising We won't stop until the angels sing Jump in that water, be Come south of the border for me Jump in that border Be free Come south of the border for me You never live till you risk your life You wanna shine, you gotta get more Ooh. Am I your lover? or oh, I'm just your vice. Yeah. A little crazy, but I'm just so your type. You want the lips and the curves. Hey. Need the whips hey. and the furs. Hey. And the diamonds I prefer. Hey. In my closet, his hey. and hers. Hey. hey. You want the little mama see the margarita. margarita. I think the egg got a little jungle fever. Hey. Ooh. You want more than. You more than sign, boring. sign boring. Legs up and sung out. Uh. Michael Jordan. Uh. uh. uh. Go exploring. Uh. Sign boring. Bust it open. Rainforest be pouring yeah. Kiss me like you need me. but me like a genie. Pull up to my spotlight bikini. Cause you gotta see me. never they'll You got a girl that could finally do it all Drop a album, drop a baby, but I never so drop a ball I'm in, push up for me and sweat, darling oh, So I'm nah, gonna nah. put my time in We oh, we'll stop, stop until, until the angels sing Jump nah, in nah, the nah. water, be free Come side of the border with me Come side of the border en bij het horen van deze plaats, South of the Border, gaat de schaatsen net even lekkerder, Lekkerder gewoon hier op de ijsbaan in Salzburg. Goedemiddag allemaal, wij zijn er live bij. Zet de je eigen lokale radio. We zijn er 24 uur per dag trouwens. Maar niet 24 uur per dag hier. Dan zitten we aan de tolweg 10a. We zijn met het jaaroverzicht bezig de laatste twee maanden, november en december nu. Nou, nou voordat ik daaraan begin, ik, die geuren van die wine, die komen langzaam deze kant op. Ja, lekker toch? Want het is echt een gluwijntijd. Dus uh, Nobel Tree schenkt uh, Gluwijn. Dan nou, proef je dat niet, maar je ruikt, uh, je ruikt het wel. <laughs> en het ruikt heel lekker. Goed, terug naar november vorig jaar tijdens het jaaroverzicht 2019. De highlights, het volledige jaaroverzicht van 2019. Kunt u uiteraard uitgebreid teruglezen in de Zandvoortse Courant. Gaan we terug naar november vorig jaar. De echte werkzaamheden aan het circuit kunnen beginnen nadat milieuorganisaties voor de tweede keer in korte tijd geen gelijk kregen van de rechter. Dit keer ging het om het vermeende stikstofuitstoot als gevolg van noodzakelijke werkzaamheden als mede van de daadwerkelijke race. Alweer was er een schietincident in de Keesomstraat. Een voorbijganger zou zijn beschoten tijdens het uitlaten van zijn hond... en er zouden schoten op de galerij zijn gelost... waarbij een man in donkere kledij met capuchon zou zijn weggerend. Speurhonden van de politie konden echter geen hu uh, hulzen uh, vinden... en ook een verband met de schietpartij twee weken eerder... bij dezelfde flatgebouw wordt niet gevonden. In de blauwe tram werd een ingrijp, uh, ingrijpend aangepaste visie... op de entree Zandvoort gepresenteerd. Met name de bewoners van het plein. ...zijn niet blij met de hoogte van de voorgestelde woon- en hoteltoren naast het Palace Hotel. Een week later werd eveneens in de blauwe tram de bouwkundige visie op het Badhuisplein toegelicht... ...en hierin wordt de Kerkstraat als het ware doorgetrokken richting het strand... ...waarbij de bouwhoogte stapsgewijs oploopt naar zeven verdiepingen. Naast het naast Holland Casino zal waarschijnlijk een hotel van Corendon verrijzen... En wie met natuurlijk ook aankwam in november was niemand minder dan Sinterklaas. Sinterklaas werd onder een stralende zonnetje ter hoogte van de volgestroomde badhuisplein probleemloos aan land gezet. Via het raadhuisplein werd de Goedheiligman per racewagen naar de bomvolle Korven sporthal gereden... waar hij samen met ruim 300 kinderen een onvergetelijk feestje vierde. In de haven van Zandvoort werd de bloemenzaak ABC en Meer en Anja Kerkman verkozen tot de onderneming van het jaar in de categorie horeca... In de categorie horeca ging de eerste prijs naar Eetcafé Café Zand en de categorie overige werd gewonnen door Fotostudio Zandvoort. Bij de zijingang van het Holland Casino aan de Seinpostweg werd een geldtransport overvallen. De twee daders ontkwamen op een scooter en zijn later gemoedelijk in de secretaris Bosmanstraat overgestapt in een witte Volkswagen Caddy. Na bemiddeling zijn de betrokken partijen bij de herontwikkeling van het Watertorenplein overeengekomen de strijdbijl te begraven. ...en gezamenlijk de ontwikkeling ter hand te nemen. Daar hangt echter wel een prijskaartje aan. De drie betrokken architecten krijgen elk 100.000 euro voor hun inspanningen tot nu toe... ...wat links en rechts de wenkbrauwen deed fronzen. En tot slot in november 2019, Corendon en Venster aan Zee hebben een koopovereenkomst getekend... ...voor een kavel aan het Badhuisplein. Corendon wil namelijk op korte tijd een hotel realiseren. En last but not least, december 2019... Bij Slinger Optiek aan de Grote Krocht werd voor de zevende keer in tien jaar tijd ingebroken. De dieven richtten een enorme ravage aan en verdwenen met een kapitaal aan dure merkbrillen. De winkel bestaat dit je, uh, volgend jaar, dus dit jaar, nu uh, 2020, 60 jaar. We willen dit feestelijk vieren, maar daar kunnen we nu echt even helemaal niet aan denken, aldus Tom Slichter. Tegen de twee verdachten van de beschieting aan een huis aan Dr. Sea Gerkenstraat verleden jaar november wordt 7 en 3 jaar gevangenisstraf geëist. Bij de aanslag raakte een 14-jarige jongen gewond. Zandvoort Beyond Beach for Racing wordt de slogan waarmee de 35 dagen durende side-events in de aanloop naar de Grand Prix weekend internationaal onder de aandacht gebracht zullen worden. Het geeft aan dat het voor ons meer is dan alleen een mooi raceweekend, aldus verantwoordelijke wethouder Ellen Vrij. En tot slot, december 2019, tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar, kreeg wethouder Gert-Jan Bluis de raad niet warm voor zijn via mediation bereikte vaststellingsovereenkomst met de drie bij de herontwikkeling aan het Watertorenplein betrokken architectenbureaus. Met name de 100.000 euro als genoegdoening voor elke architectenbureau was voor een ruime meerderheid van de raad niet aanvaardbaar. Daarmee zijn alle lopende en dreigende procedures weer actueel en zal de uitspraak eind januari van de lopende... Van het lopende hoger beroep van de gemeente mogen we de toekomst gaan bepalen. Dat was 2019. Ik Girl All about oh, the feeling is Zaterdagmiddag van uh, CPFM. Ja, het begint al een klein beetje schemerig te worden buiten. En heel gezellig met uiteraard uh, de verlichting uh, bij uh, de ijsbaan. En wij zijn uh, vanmiddag te gast tussen 2 en 5 bij Noble Tree. En uh, we hebben uiteraard ook uh, vandaag weer een pit report voor je. Want ik zie weer een heel stapel A4'tjes uh, Albert-Jan. Nou ja, Is er heel wat, wat te melden of ik uh, valt erbij? Ik, ik zal het inkorten. Uh, het gaat even over uh, de stand van zaken op dit moment uh, in de voorbereidingen voor... Uh, uh, de weg, ja ik noem het de road to uh, the Grand Prix, Dutch Grand Prix Zandvoort. Het zal ongetwijfeld anders heten dankzij sponsoren. Maar uh, ja, uh, u heeft even een update uh, te goed. De organisatie van het Dutch Grand Prix heeft, heeft uh, vorige week, de, uh, iets langer dan een week geleden, de plannen bekendgemaakt voor de Formule 1 op het circuit van Zandvoort. In het 75 pagina's tellende document staat hoe de organisatie van de Grand Prix denkt Zandvoort en de omliggende plaatsen bereikbaar te houden tijdens het race evenement op 1, 2 en 3 mei 2020. De plannen moeten nog door de gemeente Zandvoort en onder, en onder meer door de hulpdiensten worden goedgekeurd. Voor het evenement worden per dag 104.000 bezoekers verwacht. Daarnaast zijn er nog enkele duizenden medewerkers en wordt ook dagelijks 7500 gelukszoekers verwacht die zonder kaartje toch een glimp zullen proberen op te vangen in het... ...van het mega-evenement. Opvallend is dat het verwacht wordt dat er veel bezoekers, behalve met de trein, op de fiets zullen komen. Bij speciale park- en bike-locaties kunnen racefans hun auto parkeren en vervolgens overstappen op de fiets. Deze locaties komen bij de stranden van IJmuiden, uh, Noordwijk en in Hoofddorp. De fietsafstand naar het circuit is ongeveer een uur. Onder meer omdat de we Duinen in de voorlopige planning mogelijk op slot gaat. Het fietspad in de waterleidingduinen langs de zeereep blijft wel toegankelijk.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 Het uh, omschreven artikel gaat stukken verder, maar wilt u op de hoogte gehouden worden uh, van uh, de ontwikkelingen op het circuit, dan kunt u via de gemeentelijke website, uh, de gemeentelijke website van Zandvoort uh, u abonneren op de nieuwsbrief. Want daarin staan al deze uh, ontwikkelingen, uh, uh, op, als die verschijnt, uh, vermeld. Dus dan blijft u op de hoogte. Mijn advies is, uh, ga naar de website van de gemeente, abonneer u op de nieuwsbrief en u blijft op de hoogte. En tot slot nog even een mededeling over een informatie over de Formule 1 in Zandvoort aanstaande 13 januari. Op 13 januari organiseert de gemeente Zandvoort namelijk samen met de organisatie van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix een informatieavond voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Dat op 13 januari. Het, de informatie vindt plaats in het louis Davids Carré en begint om half acht s'avonds. Dus racefans en omwonenden, inwoners van Zandvoort, zet het in uw agenda: 13 januari, half acht. Het Louis-David's carré. de place to be. Voor een informatieavond over de Formule 1. Die in mei bij ons gehouden gaat worden. Dankjewel albert -Jan, voor deze pit report. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom de Dutch GP? Kan je ook gaan naar DutchGP.Racing. Ook daar vind je de laatste informatie. DutchGP.Racing. Kijk maar eens op die site. Heel leuk. Dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Zodanlijk het dier van de week. En daarna Marco Tomis. Of is het 1 eh, uh, plus 1? Marco zijn en andato in un ritornoepio Il treno delle 7.30 e senza lui È e un cuore di metallo senza l'anima Nel freddo del mattino grigio di città A scuola il banco e vuoto Marco è dentro me E' dolce sto respiro fra i pensieri miei Distanze enormi sembrano dividerci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 Quanto altro male ti farà La solitudine Na na na na na na na Na na Marco nel mio diario una fotografia Agli occhi di bambino un poco timido La stringo forte al cuore e sento che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 De, de single van uh, Laura Passini, en La solitudine, Ja, ook uh, bekend trouwens in de uitvoering van uh, Paul de Leeuwen. ik wil niet dat je liegt, ik wil niet dat je mij bedriegt. Nou, ik ga het uh, toegeven, we hebben een kater. Jazeker, en wat voor één. Want uh, honden, die vier die er nog zaten, zijn opgereserveerd dan inmiddels uh, uh, uh, uh, opgehaald. En dan hebben we het natuurlijk over het dier, de dieren in het dierenthuis Kermland. Uh, dus uh, we hebben deze week een kater. Ja, die hebben we nog niet. Maar uh, die zit nog wel in het uh, dierenthuis. En uh, wij, die verdient toch even uw aandacht. En uh, hij luistert naar de naam Zorro. Zorro is, Weet je wat Zorro betekent in Spaans? Uh, geen idee. Dat ja, weet Marco de ja. steekt zijn vinger al op. Oh, wil je het zeggen, Marco? Wil je het zeggen? Ja. Uh, vos. Heel goed. Oh, kijk. Jij bent in de ABI nu. Ja, ja. Op Heel goed. Al zes een rode kater. Goed. Terug naar het dier van de week. Zorro is een knappe zwarte kater van vier jaartjes oud. Hij is speels en houdt ontzettend van aandacht. Geaaid worden vindt hij heerlijk, alleen opgetild worden dat is niet zijn ding. Zorro zou bij een gezin met kinderen geplaatst kunnen worden. Hij moet wel naar buiten toe kunnen, want uh, van alleen binnenzitten le leven, daar bleek hij erg ongelukkig van te worden. Vanwege de stress heeft hij toen een blaasgeruis ontwikkeld. En daarom krijgt hij nu dieetvoer. Verder is Zorro gezond en klaar voor een nieuw huisje. En waar verblijft Zorro, de knappe kater? De Zorro verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennemland Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420 Maar kijk ook even op de website www.dierthuiskennemerland.nl, Want ook Zorro verdient hem thuis Zo is het meneer uh, Vos Ik ben het helemaal met je eens Dat was een dier van de week Zorro de kater Ja, Dus ga voor uh, Zorro of de andere leuke dieren Naar Kennen met dieren thuis Aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort, Nieuw-Noord Live vanaf uh, hey, Noble Tree Is dit ZFM tot aan 5 uur How many times must I turn? Baby. How many bridges I've got to voor de Eric Clapton en Forever Man, Ja, gezellig druk bij Noble Tree Café op dit moment. En ook de gast is Marco Temis. Ja, en we hadden we, allereerst Marco welkom in deze live-uitzending vanaf Noble Tree. Uh, uh, we, we gaan in de aanloop van het gedicht uh, gaan we even, even bijpraten. Dus dit wordt een cliffhanger. Uh, waar ben je zo al mee bezig op dit moment, uh, Marco? Uh, uh, jij, bent, uh, jij zit nooit stil. En je bent... Nee. Als het ene boek verschijnt is het andere alweer in de maak, uh, ja. uh, gedichten, uh, hoe gaat het met je? Ja, het, uh, het gaat niet onaardig, <laughs> <laughs> dus het was een uh, vrij uh, druk jaar, zullen we maar ja. zeggen, uh, veel, uh, veel geschreven. Ja, en, en echt veel geschreven, ik bedoel, uh, ja. uh, kom je nog wel eens aan andere dingen toe dan schrijven? Nou, heel af en toe drink ik een drankje in het dorp. Ja? <laughs> dat is wel wel wetensheid bekend. <laughs> nee, maar goed, het is, het is zo'n intensieve uh, tra tra traject. Je bent vaker bij ons te gast geweest, dus daar hebben we het ja. al een keer uitvoerig over gehad. Maar uh, uh, uh, uh, die spellingscontrole, het is gewoon even een technische vraag die mij interesseert. Uh, je schrijft, controleert dan de computer automatisch of je het goed geschreven... Nou schrijf jij gewoon goed, dus dat, <laughs> hè, niet dat ik daar... Uh, maar er komen ook schrijffouten in voor. En dan herlees je dat weer en dan... Ja, ik controleer mijn werk wel heel erg vaak. Grondig. grondig. Ja, grondig. Nou ja, ik vind het, het is een ambacht. Ja. En uh, als je je werk uh, ja, moet je respecteren. Dus dan moet je het goed afleveren. Ja. Dus uh, ja. ja. Dus niet al, het schrijven alleen is één. Maar het controleren, dat is, je doet het boek eigenlijk twee keer. Uh, ja, je doet het wel vaker eigenlijk. Dus uh, Gaan ten eerste als je met het creatieve proces bezig bent, moet je niet, niet te veel bezig zijn met, uh, met de grammatica, syntaxis, spelling. Nee. Uh, want dat onderbreekt het, het, uh, het creatieve ja, proces. Ja, je moet er echt een beetje in die flow uh, blijven. Uh, dus uh, je moet het kunnen laten vloeien. En als je de hele tijd alleen maar aan het nadenken bent van, uh, of angst hebt dat je fouten maakt. Maar ja, waar gehakt uh, wordt, daar vallen Spanus. Ja. Zo moet je het zien. Maar dan heb je... En ik ben geen Nederlandicus, ik ben een schrijver. Ja, oké. Okay. Maar ik krijg af en toe wel het idee dat je het bijna bent. Want ja, je, bent, je... je bent wel erg kritisch op je, op, je, op je eigen werk. Ja, je moet ook kritisch op jezelf zijn. Ja. Want zelfs een comma verkeerd in een zin kan leiden tot een hele andere uh, expressie dan, uh, dan die jij eigenlijk bedoeld had. Ja. Nou het valt dat in een roman nog wel mee, maar als je een gedicht aan het schrijven bent zeker. Uh, ben je momenteel uh, met uh, een, een boek bezig of uh, momenteel is het nou kerst en oud en nieuw, kun je jezelf ook wat rust? Nee hoor, ik schrijf gewoon uh, elke dag. Ja? Ja, nou, ik ben er in ieder geval elke dag mee bezig. Nee. Dus dat is, uh, of ik elke dag hele lappe tekst schrijf, dat, uh, dat niet. Nee, maar ja, het is net als in een auto, je gaat ook niet altijd uh, overal vol gas. Nee. Dus uh, af en toe moet je even terugschakelen, even remmen, een beetje bijsturen. Maar dat, dat, dat, dat kopie van jou, om het zo maar eens te zeggen, is constant, uh, constant aan het werk. Ja. Hoe je dan ja. niet af en toe doodmoe van? Ja. <laughs> Volmondig, ja. ja. Nee, ik kan niet anders zeggen. Ja, op een gegeven moment ben je, uh, ben je moe, uh, ja. uitgeput. Uh, ja, je moet zorgen naar, dat je goed naar jezelf luistert, naar je, naar je lijf. Uh, dus ik uh, ja, wil niet te veel in dat esoterische uh, terechtkomen, maar... He, dus je moet wel uh, het, het, het leven en het brein... dat, uh, dat, moet, dat werkt gewoon samen. Afgelopen jaar, uh, was het, uh, als je het vergelijkt uh, door de jaren heen... was het uh, intensiever dan uh, 2018 bijvoorbeeld? Of 2017? Of zeg je van, nou het is allemaal... die intensiviteit die blijft. Nou, misschien dat je als je wat ouder wordt... Uh, een uh, grotere mate van uh, relativering hebt. Maar ook dat dingen sneller beginnen te ergeren, uh, dus uh, dat, is een, ja. uh, dat is best wel lastig om daar dan de juiste balans in te vinden. Een, een, uh, een compromis in te vinden. Ja, ja, ja, uh, dus uh, ik, ja, tegenwoordig uh, erger ik me aan dingen waar ik me vroeger helemaal niet aan zou ergeren. Uh, het gekrakeel van de mensen, dat ze geen, geen consensus weten te bereiken. Nee. Ja. Ja, de, de, ma de maatschappij heb je het dan over. Een verharding in, ja, in, in, in, in, een verharding in de maatschappij. Ja, dus die polarisatie, dat, dat, ja. staat, dat, dat staat mij tegen. Maar je wordt zelf natuurlijk ook een dagje ouder. Dat hoop ik wel, misschien zelfs wel een jaartje. Ja, nee, oké, okay, maar goed, dan, dan ga je toch anders tegen dingen aankijken. Die toen je 30 was, uh, heel ja. anders uh, beleefde. En nu, hoe, hoe ben je inmiddels eigenlijk? Uh, ik ben nu 62. Mag. 62, oké. Okay. Ja. Dus dan kijk je toch anders naar, naar dingen dan dat je 50 of 40 was. Ja. En dat verwerk je ook natuurlijk in je boeken. Uh, ja, dat klopt. Ja, ja uh, ik schrijf niet meer uh, zoals ik uh, toen ik 18 was of 23. Ja. Dus uh, dat zijn ook de jaren des onderscheids. Uh, ja, in mijn werk is uh, ja, denken en analyseren, hoort er gewoon bij. Ja. En als je ouder wordt, dan zie je dingen misschien sneller, scherper. Uh, dus uh, ik zit niet meer... Waar's... Waar mogelijk market... <laughs> er is daar, is, daar is chaos. <laughs> ja, ja. uh, Oké, okay. nou, we hadden het over 2019. Ja. Uh, we gaan uh, zometeen over de drempel naar 2020. Ja. En uh, ik weet dat je een aantal projecten in het verleden hebt gedaan. Bijvoorbeeld de, de kippentrap heb je gedaan. Ja. Je hebt gedichten uh, op diverse te, uh, historische panden geschreven. Kunnen we dat in 2020 ook weer zulke acties verwachten van jou? Nou, op de allereerste plaats ben ik nu bezig met, uh, met, de, met de volgende roman. Ja. Uh, dus eerst moet uh, mijn nieuwe roman uitkomen. Ja. Dat uh, is dan eind januari, begin februari zal uh, bij de uitgever uh, mijn nieuwe, nieuwe roman uh, verschijnen. Daar zal ik wel een aankondiging van maken ergens in Zandvoort. Maken we weer een leuke, leuke presentatie. Ja, het, het, dat komt goed. Dat... Uh, het zal ongetwijfeld dat uh, iemand zijn vinger opsteekt en zegt van uh, zullen we er een stukje over schrijven of uh, wil je even naar de studio komen. En, uh. we, gaan, uh, we blijven ook jou, ook jou in 2020 volgen. Na de volgende plaat krijgen we het gedicht van het jaar en uh, dat zal Marco zelf uh, ten gehore brengen. De titel mag ik die al voorspellen? Ja, natuurlijk. Nee, doe jij dat maar. Uh, ruimte, Ruimte. Na de volgende plaat, het gedicht van het jaar.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 Pictures from a neck, not to the waist, I get my feelings involved Stop turning my calls, the flaws turning to walls and barricades And I'm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 in the city. Oh, hey, call me what you want and what you want And you can call me names if you call me up. Hey, joh, de single van Dominique Vick en Tree Nights. ZFM live vanaf de Noble Tree Café aan het Ratersplein. Bij een hele gezellige en drukke ijsbanger. Ook in het café is het hartstikke druk. En we hebben dichter Marco Termes, dichter schrijver fotograaf. En noem maar op Marco Termes, uh, vanmiddag uh, te gast hier aan de tafel uh, bij uh, ZFM, uh, Albert-Jan. Ja, weet je trouwens nog wie wij uh, vorig jaar uh, die eer toen lieten toevallen? Uh... Dominee Gremdaat. Ja, dat is waar. Dus we hebben nu wel een waardige opvolger ja. gevonden in uh, niemand minder dan Marco Termes. Ja, wat dat betreft uh, hoor je een beetje bij ZFM, hè? want uh, zodra ja, er is ben je altijd van harte welkom. Je hebt zelfs een gedicht voor ons geschreven. Ik hey, kan je dat nog herinneren? Die heb ik nog. Helemaal geweldig. Goed, dat kan je volgend jaar trouwens weer doen. Hè? Want dan bestaan we 30 jaar. Jazeker. 30 jaar zitten we in lokale Radio Zandvoort. En uh, dan gaan we nu uh, zo langzamerhand genieten van het gedicht van het jaar. En we gaan luisteren naar Marco Termes met Ruimte. Wees niet schuw. Kom binnen. Licht. Wees niet bang.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 Dankjewel, Marco, voor dit uh, prachtige gedicht ruimte. Ja, we gaan uh, nog even door tot aan uh, 5 uur vanmiddag, mocht je live uh, radio willen komen kijken, je bent van harte welkom. Het wordt wel een beetje druk, maar uh, dat maakt niet uit hoe meer uh, mensen, hoe meer uh, vreugde en hoe meer gezelligheid. En er hoort ook uh, Madonna bij, La Isla Bonita. Como puede ser, Van de dagruimte van Marco Termes, sorry als eerste Madonna en La Isla Bonita. Gevolgd door deze disco klassieker van Phil Fern en Galaxy. En wat Do I Do? Ja, het is echt stapvol hier in het café. Aan het Raadhuisplein. Gezellig druk, maar voor ons zit het er helaas op. We moeten alweer naar huis, uh, Albertje. Nou, er ging zoveel fout. Ja, oké. Okay, daar dit hebben, dit, daar dit, hebben dit, we zo dit, meteen over gaan dit, over. Dit gaan we moeten we wel even evalueren, nee, Dat lijkt me een heel goed plan. Maar goed, uh, dankzij de TD van uh, uw lokale omroep uh, is het allemaal weer perfect uh, verlopen. Uh, ja, en ik heb wel respect gekregen voor de mensen hier bij uh, Noble Tree. Want uh, het is... Uh, de een komt, loopt net weg met de bestelling de ander komt er alweer aan. En uh, het loopt allemaal op, op rolletjes. Daarvoor respect. Nogmaals even hartelijk dank voor het feit dat wij hier uh, de, uh, de hele dag uh, live mochten uitzenden. Iedereen uh, van Nobletree, uh, hartelijk bedankt voor jullie uh, medewerking en inzet. En uh, ah, ja, de combinatie van beide. En de, en de jongens van de radio en de dames van de radio verzorgen en alle gasten. Ik zou zeggen, Rob, het zit erop, maar volg, nou, volgend jaar gaan we weer verder, hè? Ja, volgend, ja, jaar, volgend joh, jaar zijn we er gewoon volgend weer. Volgend jaar zijn we er gewoon weer. Dus uh, ik zou zeggen, een uh, prettige jaarwisseling namens ZFM. Volgend jaar bestaan we 30 jaar. Er zitten wat dingen in het wensmandje. Maar daar mogen we niks over zeggen. Maar daar mogen en we, nog we niks over. dat weten we ook helemaal niet. Dat weten we helemaal niet. Nee. We weten nergens van. Nee. Maar goed, 30 jaar lokale omroep. Nou, dat wil wel wat zeggen. Nogmaals, mensen van Nobel, hartelijk dank voor alles. Super. En ik zou zeggen... Uh, tot de volgende keer. En Frit, ziet er goed uit die patatjes. En dank inderdaad aan al onze collega's die deze uitzending vandaag mogelijk hebben gemaakt. Wij zeggen tot volgende keer. Do the take and really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle. Don't grumble, give a whistle. And whistle help things turn out for the best.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 Be silly, chums, Just purse your lips and whistle. That's the thing. Aim. Hey. Always look on the bright side of life. <coughs> uh -huh. Always look on the bright side of life. <coughs> For life is quite absurd and death's the final word. You must always face the curtain with a bang